Temperaturen dan tussen plus 1 en plus 4. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er AWB verkeersinformatie In het hele land is het plaatselijk glad door bevriezing. En de A28 Utrecht naar Amersfoort is bij Soesterberg dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer naar Amersfoort moet omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. En dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hach. Ja, Goedenacht luisteraars en welkom bij deze Dit is De Nacht. Dinsdag 11 december is het alweer. En uh, Bent u er al een beetje klaar voor, voor de kerst? Hier, uh, hier bij Radio 1 zijn we dat al wel. Want uh, ik word hier geflankeerd door een gezellig... Kerstboompje, miniatuur. Wat zal die zijn? 40, 50 centimeter. Maar het is een begin. Het is ook nog maar twee weken. Hè? En dan begint het feest alweer. En vannacht gaan we dan ook met elkaar praten over kerstverhalen. Of beter nog, we gaan met elkaar kerstverhalen delen. Aan elkaar vertellen. En uh, uh, dan had ik nu een fragment gepland. Maar <laughs> dan, uh, dan zul je dat zien in de in de. Omschakeling van Casaluna naar dit is een nacht, dat is, dat is een heel, heel gebeuren. Dus dat gaan we even niet doen. We gaan, we gaan, dat is, we gaan zo meteen een, een prachtig fragment luisteren van het, kerst, misschien wel het kerstverhaal van, van dit jaar 2012. Maar we gaan, we gaan eerst maar eens even naar muziek. Hier is Chris Ria. Nee, hier is niet Chris Ria. Dat zeg ik verkeerd. Hier is Bob Seeger met Still the Same. Ja, en Bob Sieger was dat met Still the Same. En uh, wij gaan dus vannacht uh, praten over kerstverhalen. En ik dacht, uh, om even in de stemming te komen... beginnen we eventjes met een klassieker. I am the ghost of Christmas present. This is the night before the dawn... before the day of Christmas. Before this day is done. You will understand. That's Bob Cratchit's house. Merry Christmas everyone. We reach for you, and we stand tall, and in our prayers and dreams we ask you bless us all. Ja, fragmenten waren dat uit de klassieker The Muppet Christmas Carol. Het verhaal over de wrekkerige Ebenezer Scrooge, die door drie geesten wordt geconfronteerd met zijn verleden, met zijn heden en zijn toekomst en die vervolgens tot één keer komt. Hij wordt een vrijgevig man, uiteindelijk. En de, dat zijn van die, uh, warme, van die warme, fijne kerstverhalen. Dit is, nou, zo zijn er veel meer uh, voorbeelden te noemen, denk ik. Misschien heb je zelf al een verhaal waarvan je denkt... daar moeten we het over gaan hebben vannacht. Ik zie je de telefoon nog aan, maar ik nog even wachten. Want we gaan zo meteen eerst even naar uh, een prachtig kerstverhaal... wat uh, vandaag de dag uh, misschien wel wordt geschreven. Een waar waargebeurd, of eigenlijk moeten we zeggen... een waargebeurend verhaal. Uh, uh, uh, want uh, het, het is eigenlijk... Nou ja, misschien niet eens een heel, heel vredig kerstverhaal... Uh, maar wat misschien wel uiteindelijk... warme gevoelens gaat opleveren. Uh, nou moet ik eigenlijk trouwens zeggen... dat het echte kerstverhaal ook helemaal niet zo heel vredig is. Want als je dat soms dacht... Hè, van dat, uh, die fijne tafereeltjes met dat babytje... maar je moet bedenken dat uh, dat ook... Voor Jezus als baby het al een, een pittige tijd was. Hij werd geboren in een tijd van permanente dreiging. Van bezetting door het Romeinse leger. Van een koning die zo bang was om zijn troon kwijt te raken... dat hij alle kinderen in Bethlehem, jonger dan twee jaar, liet doden. Jezus zelf als baby was intussen gelukkig net ontkomen. Als vluchteling ging hij met zijn ouders naar Egypte. En dan vraag je je af hoe zouden ze daar hebben gezeten in Egypte. Hoe zouden ze daar hebben gewoond in een asielzoekerscentrum misschien... Zaten ze daar in afwachting van hun procedure? Of zaten ze misschien in een gevangenis, klaar om het land uit te worden gezet? Want dat decor, daar moet je ongeveer aan denken... bij het, misschien wel, het kerstverhaal van 2012. Een flink aantal vluchtelingen in Nederland worden daar namelijk mee geconfronteerd. Voor hen is geen plek in onze herberg. Maar vorige week werd misschien wel dat kerstverhaal geschreven toen in Amsterdam. Krakers, Christenen en de eigenaar van een kerkgebouw de hand ineens sloegen en onderdak boden aan een groep documentloze vluchtelingen. Die tot voor kort in het tentenkamp aan de Noordweg in Amsterdam verbleven. Thijs van der Brink en Elsbeth Guttike spraken in ditste dag... met een van de initiatiefnemers van de Vluchtkerk, zoals dat heet, Karel Smouter. Vrijdag werd het tentenkamp van asielzoekers in Amsterdam Osdorp ontruimd. Ze kwamen op straat en moesten het verder zelf uitzoeken. Karel Smauter, jij nam het initiatief om de uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen. Um, wist jij dat deze kerk bestond, de Jozefkerk? Ja, dat wist ik. Ja. En ook dat die leeg stond? Uh, dat wist ik ook. En ook dat ze daar uh, stromend water en elektriciteit en verwarming hadden? Nee, daar hoopten we op. Want wie kwam er op het idee, laten we eens bij de Jozefkerk gaan kijken? Nou, uh, afgelopen vrijdagnacht zagen we op Facebook en op Twitter... foto's van uh, op straat gezette uh, asielzoekers in bushokjes. Ja, heb ik ook al gezien, van de Vrijdagavond al, ja. Nou, we hebben toen gezegd, uh, laten we, als, als, als, als, als Amsterdammers, uh, Christen... maar ook allerlei andere mensen, proberen een oplossing te verzinnen. Nou, die vrijdagnacht zijn we in busjes uh, door de stad gereden... om bij mensen thuis uh, mensen langs te brengen. En een Want van adressen, jullie hebben met die busjes heb je asielzoekers opgepikt... Ja, en geprobeerd ze af te zetten. Ja, ja. En uiteindelijk was er één uh, voormalig kraakpand, de Vondelbunker... waar mensen terecht konden. En we hebben drie andere locaties gevonden. Een nou, van de locaties is een woongroep die direct naast uh, die kerk zit. En toen we daar zo stonden dachten we van ja, die staat al een poos leeg. Dus. <laughs> ja. ja, en toen uh, we hebben we net gehoord, toen heb je een paar krakens opgetrommeld... die hebben hem opengemaakt. Ja, die, en krakers, die bleken een plan te hebben, al drie maanden, uh, om dat uh, te gaan doen. Uh, alleen hadden ze nog geen organisatie om vervolgens te gaan zorgen... Uh, voor ja, veiligheid, voor goede opvang. En ja, één plus één werd eigenlijk twee. Dus uh, we hebben besloten de handen ineen te slaan. Ja. ja. En die kerk is opengemaakt en die asielzoekers zijn daar naar binnen gebracht. Ja. En de eigenaar wist daar op dat moment niet van? Nee, die werd gebeld door de politie. En wat zei die? Hij kwam langs en hij zei, uh, je gaat het niet geloven. Ik had precies hetzelfde plan vandaag, maar ik wist niet wie ik moest bellen. Die wilde dat ook heel graag? Ja. Die wilde zijn gebouw openstellen ja. voor deze mensen. Ja, dat is in ieder geval wat hij zei. Wat is het voor iemand die eigenaar? Ja, dat is een projectontwikkelaar die monumenten doorontwikkelt en een nieuwe bestemming geeft. In Want Hij wilde daar mooie luxe appartementen van maken of zo. Nee, hij had een, een ander plan, maar dat plan uh, dat, uh, gaat hij voorlopig nog niet uitvoeren. Nee. Dus eigenlijk zijn onder. aanbod was van, nou, het gaat vannacht vriezen, het gaat morgen sneeuwen. Uh, ik wil deze kerk in elk geval de komende maanden aan de vluchtelingen geven. Oké, okay. Nou komt er van alle kanten hulp. Er ontstaat een enorme boost. Allerlei mensen voelen zich betrokken en gaan daar. Ik, ik hoorde vlak voor de uitzending nog iemand die gaat daar medicijnen heen brengen. Welke snaar is er geraakt, denk je? Nou, ik denk dat er bij heel veel mensen een soort van principieel uh, nee, zeg maar, uh, gevoeld wordt. Um, tegen Deze groep mensen nou, tegen uh, een overheid die uh, eigenlijk weigert een jaat in haar eigen wet op te lossen. Want waar heb je het over? Je hebt het over mensen die in Nederland niet in kunnen, uh, maar vaak ook niet uit kunnen. En uh, nou ja, de term daarvoor is klinkeren. Deze mensen die uh, vallen tussen de bal en het schip. En voor die mensen zal nu maar een oplossing bedacht moeten worden. De oplossing die werd aangeboden afgelopen vrijdag door de burgemeester van der Laan. was gaan maar de dakoplozen uh, opvang en dan moet je om acht uur s ochtends eruit. En uh, ja, dan word je verspreid eigenlijk uh, en ben je kwetsbaar. En deze groep mensen is zo bijzonder omdat ze, ik bedoel, we hebben al tientallen jaren illegale asielzoekers in Nederland. Maar illegaal stond altijd gelijk aan onzichtbaarheid. En door elkaar op te zoeken, door met elkaar een tentenkamp te beginnen... eerst in de tuin van de diakonie, daarna aan de Notweg... Uh, hebben deze mensen uh, een gezicht gekregen. En dat gezicht willen we uh, ze laten blijven geven. Dus we hebben het afgelopen weekend veel aan hun gevraagd van... Uh, nou ja, uh, wat, wat willen jullie eigenlijk? En, en wat hun wens was om bij elkaar te blijven in een omgeving uh, waar vanuit ze actie konden blijven voeren. Ja, en dat is dit geworden. Ja. Jij zegt er is een snaar geraakt in de samenleving die zegt dit kan zo niet langer. Ja, dat, dat, dat gevoel heb ik heel sterk. Want uh, het lag eigenlijk de afgelopen maanden echt bij een klein groepje links-activisten... Uh, die de groep ondersteunen. Maar nu krijgen we echt hulp uit het hele land. Van, van, van kerken uit, uit Ede die langskomen morgen. Zichting uh, dus Opwekking die vanmiddag langskomt met allerlei spullen... Uh, Allerlei christelijke, maar ook niet-christelijke hulporganisaties. Die allemaal zeggen: van, Wat kunnen we doen om de komende tijd een, een veilige uitvalsbasis te geven? Zodat deze groep dit punt op de agenda kan houden. Oké, okay. ja. verslag even. Emma Bruin van onze redactie is vanmorgen ook naar de Jozef Kerk gegaan. En dan maakt ze de volgende reportage. Ja, het is lekker warm. Ja? Echt? Lekker warm, iedereen helemaal blij mee. Maar... Dus, uh, dus uh, slapen. Er zijn genoeg straalkachels voor nu? Uh, nee, is niet genoeg. Want uh, sommige mensen hebben, hebben, hebben ook niet. Oké, okay, maar... dan ga ik dat nog even op Twitter en Facebook ja, zetten. We, en dat er nieuwe uh, komen. Waarom maar uh, Demetraat nog Wordt nodig? De ja, oké. Okay, hoeveel Met, uh, nog, denk je? Ik weet niet zeker, maar. Uh... Misschien 20 of meer dan 20. Meer dan 20 hebben we niet. De spullen die nodig zijn voor de groep vluchtelingen... komen vooral via Twitter en Facebook, zegt Inge van Es... van de Protestantse Kerk in Amsterdam. Ja, ik heb gisteren echt 15 uur achter elkaar op de computer gezeten. En uh, er komen hier continu busjes voor met mensen die dingen afleveren. Die komen uit Ede, die komen uit Groningen, die komen uit Utrecht... die komen uit de buurt. Echt heel erg groot divers. Wat bent u komen brengen? Ik ben uh, tapijt, dekens, uh, servies, glazen, koppen. Wat ik eigenlijk helemaal niet nodig heb. Nee, dat hebt u een keer gekregen en dat, dat staat dekken. maar in de kelder? Dat staat maar in de kelder en niemand wil hem hebben. En dan, dan vind je het zonde om weg te gooien. En dan dacht ik van ja, het is een uh, goede optie om hierheen te komen. Dat had ik gisteren nog gehoord. En dan ben ik even ja, iedereen gaan whatsappen. Van hey, er is een inzameling, dus allemaal heb wat we niet gebruiken. Anders gaat het zomaar de prullenbak in. Wat zij echt hard nodig hebben. Hoe is het met eten? Uh, eten is goed, is goed denk ik. Is goed. En er, er komt vandaag een mobiele keuken, dus dan kan er ook zelf gekookt gaan worden. Oh, dat is goed hè? Ja, ja, ja. Het gaat over mensen hier, want toen was we was ook bij die osdrop, Die mensen, altijd brengen spullen ook voor ons. Het gaat gewoon uh, niet over de kerk, niet over de regieren. Het gaat gewoon voor de mensen. Het is dus ja. menselijk. Gewoon, uh, ja, die mensen heb help nodig. Die mensen hebben geen toekomst. Mensen hebben geen toekomst, uh, zegt deze meneer. Uh, bied je ze dan geen valse hoop door ze nu een kerk aan te bieden... en ze over drie maanden alsnog weg te sturen? Nee, we doen eigenlijk wat we hopen dat de overheid gaat doen. Humane opvang bieden. Uh, en humane opvang is iets anders dan de straat... Ons betreft. Ja, maar de, de, de, jij zegt het zijn mensen die geklinkerd zijn, die tussen wal en schip vallen. Ik heb begrepen dat het een gemeleerde groep is van mensen die ook wel weg kunnen, maar niet willen en mensen die inderdaad niet weg kunnen. Ja, ik gebruik het woord vaak. Dus uh, ik oh, heb het al gemist 100 gecheckt. Want het is een gemeleerde groep, toch? Ja, het is een gemeleerde groep. Uh, ik Sommigen kunnen wel weg, maar willen niet. Ja, die suggestie wordt gewekt door minister Teve bijvoorbeeld. Maar in elk geval zitten de meeste van die mannen... al acht à tien jaar te wachten op een oplossing. Sommige mensen zijn onlangs dan inderdaad uh, uh, in de situatie gekomen... dat uh, ze te horen hebben gekregen dat het niet meer kan. Maar intussen is er in hun land ontzettend veel veranderd. Ik bedoel, in Somalië is het niet beter geworden. Maar Teve heeft pas gezegd, kom hier, kom allemaal tevoorschijn... en laat zien wat je verhaal is. En dan gaan we gewoon per individu bekijken wat terecht zou zijn. Dat ja. lijkt mij een redelijke oplossing, maar daarvan hebben ze gezegd... dat gaan we niet doen. Nou, ze willen bij elkaar blijven als groep, omdat ze... Uh, Elk uh, afzonderlijk, zeg maar, voor hun land een oplossing willen uh, zoeken. Um, en bijvoorbeeld de Somaliërs, daarvan is gewoon bekend dat als de Marseille met die mensen uh, naar Afrika gaat, dat ze in Kenia gewoon stranden. En het kijken wat belangrijk is om te zeggen, is dat het hun protest is. En wij hebben gekeken wat we kunnen doen om een veilige uitvalsbasis, een warme uitvalsbasis te organiseren, zodat zij kunnen doorgaan. Hmm, ja. Want we, waarom we dit natuurlijk uiteindelijk doen, is uh, omdat we het de meerderheid in Nederland willen overtuigen... dat er een andere manier van omgaan is... een ruimhartige manier van omgaan is met uh, mensen. We hebben tien jaar uh, beleid achter de rug uh, geïnformeerd door uh, rechtse sentimenten. En we willen laten zien dat, dat er ook andere sentimenten in de, deze samenleving zijn. En dat die spelen. En dat er dus mensen zijn die hun hart laten spreken. Overigens maar zonder dan, dan hun dan verstand je, te verliezen. dan ben je gewoon politiek aan het bedrijven over de ruggen van deze asielzoekers? Nou nee, we willen uh, de zaak van de asielzoekers namelijk zichtbaar blijven... in plaats van in onzichtbaarheid in dakloze opvangcentra... Uh, weg uh, kwijnen, zeg maar. Ja, want daar die zal... willen we uh, aan de orde stellen. En daarin overlappen we zeg maar, onze belangen. Even maar dat is een politiek motief van jou? Nou, we hebben met z'n allen de hoop dat, dat mensen... Uh, uh, zich achter de zaak van de uh, asielzoekers scharen. En uh, dat is in ieder geval ook mijn hoop. En dat is ook waarom ik eraan meedoe. Ja, en zo ja. niet? Uh, is het dan gewoon na een paar maanden... dat jullie zeggen, die mensen zeggen... ja, sorry, de kerk sluit nu weer en... Nee, de, jullie de mensen weg? besluiten zelf hoe lang ze in de kerk blijven. De mensen besluiten zelf ook wat, wat in hun beste belang is. Ze hebben daar goede advocaten bij ook... En wij zijn er alleen uh, in het faciliteren van hun noden, zeg maar... Uh, die in die kerk uh, uh, zijn. En dat doen we ook niet alleen. Ik bedoel, het is niet iets van de kerk. Uh, de buurt loopt mee, uh, de stad doet mee. En uh, in elk geval tot de kerst hebben we gezegd... gaan we proberen er de de, een mooie plek van te maken. Een warme plek, een veilige plek. Ja, dat was uh, Karel Smouter van de Vluchtkerk. Een collectief dus dat de groep documentloze vluchtingen in Amsterdam ondersteunt. En zorgt uh, voor een plek in de herberg door... Uh, het kraken van die uh, sint jozefkerk en, uh, en het, uh, het ondersteunen van de groep daar. Ik werd net al gebeld met de vraag, uh, wat, wat kan ik betekenen voor deze mensen? Wat hebben ze daar nodig? Uh, als u ook bent geraakt door dit verhaal en als u iets wilt betekenen... kunt u uh, naar de website www.devluchtkerk.nl. Devluchtkerk.nl. En daar, daar vind je alle informatie en alle vragen uh, voor wat er nodig is enzovoorts. Nou... Een, uh, een prachtig verhaal in elk geval, wat mij betreft, uh, zo tegen kerst. En, en misschien wel een, een, een, een prachtig kerstverhaal in de making. Dat is natuurlijk een, een verhaal met een, een rafelrandje, een verhaal wat nog niet af is. Maar het is prachtig om te zien hoe verschillende groepen mensen elkaar op het juiste moment uh, vonden en zo samen een schrijnend probleem in elk geval tijdelijk konden oplossen. Heeft u nou ook zo'n mooi kerstverhaal waar gebeurt of goed verzonnen? Kan allebei. Een, een verhaal wat u zelf hebt meegemaakt of dat u hebt gehoord. Een verhaal waar we ons vannacht aan kunnen warmen. Een verhaal dat inspireert of gewoon te mooi is om niet te vertellen. Deel het dan met ons. En, uh, en ik ben ook nog wel benieuwd naar wat u eigenlijk heeft met het originele kerstverhaal. Ook daarover kunt u meepraten. Bel naar het gratis nummer 0800-1121. 0800-1121 en dan haal ik u in de uitzending. Mail kan ook naar eo.nl. Meepraten via Twitter, dat kan ook. Dan moet je het hekje, uh, de hashtag #hekje Dit is de Nacht gebruiken. Dan, uh, dan kun, komen we elkaar ook op Twitter tegen. Uh, maar we gaan eerst om uh, nog even die kerststemming uh, verder door te zetten naar Chris Ria. Hier is Driving Home for Christmas. Next to me He's just the same Just the same Driving home for Christmas, ja, als je nu al uh, onderweg bent in de auto voor, uh, voor kerst, dan ben je er vroeg bij. Maar uh, nou ja goed, je kunt, maar, uh, je kunt maar beter te vroeg zijn dan te laat om, uh, om kerst te vieren, zou, zou ik maar zeggen. Uh, vannacht praten we in elk geval over kerstverhalen, nog maar twee weken te gaan en het is alweer zover. Dus uh, de hoogste tijd om de mooiste kerstverhalen uh, met elkaar te delen hier op Radio 1 in de nacht. En we hebben Maya aan de lijn. Goedenacht, Maya. Goedenacht, uh, presentator. Ik weet de naam Ma even niet meer. De naam is Maarten. Goedenacht, kom erbij. Okay. Zeg, Maya, waar, waar ben je vandaan? Uh, um, Alphen aan de Rijn. Alphen aan de Rijn, kijk, gezellig. Alphen aan de Rijn in de studio. Zeg, vertel, heb jij een mooi kerstverhaal? Ja, ik dacht het wel. Door uh, bepaalde familiemoeilijkheden had ik zoiets... Met de kerst zorg ik dat ik weg ben. Ja, was, was, en, dat, heb, hebben we het over deze kerst of hebben we het over een paar jaar geleden? Nou, Dit is een kerst van 2001 tot 2002. Kijk eens aan. Die kerst. Ja. <laughs> um... Dus we gaan even elf jaar terug in de tijd. En je dacht, ja, ja, ja. Ik, uh, ik, ben, ik ga niet uh, naar huis rijden deze kerst, maar ik ga rijden heel eind weg. Ja, ik ging zelfs vliegen met een vliegtuig naar India, naar Zo. Agra. Zo. Weet je wel, die stad, die beroemde stad, uh, 200, mee, 200 kilometer ten oosten van Delhi. Nou, hm. dat was uitgelegd, waar de Taj Mahal is. Ja, ja. Ik kreeg een uitnodiging om daar in het Moeder Therese huis te komen werken. Niet daar, maar ik kreeg in Alphen aan de Rijn een uitnodiging. Juist. Ik kwam een man tegen. Toen ik fietste naar het volgende dorp. En toen dacht ik, nou dat ga ik doen. Ik neem extra ADC-dagen op. Wacht, wacht even hoor, je was, je was aan het fietsen zo daar in Alfa aan de Rijn. Ja, en je komt een ja, meneer tegen. En, en die meneer zegt tegen jou, uh, ik heb iets voor je, India. Nou, het was net andersom. Je hoort geen vreemde mannen aanspreken. Maar <laughs> en, ik was uh, 50, dus ik had zoiets, ik uh, fiets lekker. Dus ik vraag. Komt u uit India? Want ik was net op vakantie naar India geweest voor drie weken, ah. gewoon een rondreis. Aha. En toen dacht ik: Nou, dat is niet geloof. loopt een man in een trainingspak met een tulband op. Ik, ik hoop dat ik geen last van hallucinaties heb. Dat, dat is een vreemde gewaarwording in Alfa ja, en aan de in omgeving. Ja. En, en toen zei ik dus: Komt u uit India? En toen was een hele vriendelijke antwoord. When you speak English to me, I speak English to you. Kijk. Ik denk, nou, uh, oké, okay, dan gooien we het op het Engels. Dus, ja. nou, mijn Engels klinkt wees Penko-achtig, maar zijn Engels is extra Oxford. Hij was kolonel in het leger in Kashmir. Nou, ik ja. heb niks met legermensen. Hey, maar... Echt, ik ben zo... Oh. En toen zei hij dus, wat vond je het mooiste in India? En toen ja. zei ik niet Taj Mahal, maar ik zei het moeder Therese huis. Oh ja, want dat was je al en dat geweest. vond hij geweldig. Ja. Toen zei hij, ja daar ben ik, uh, I'm volunteer there. You, you can come in my house, my guest house. Go to my home of my ja. friend. I show you the pictures. Nou, dus liet mij op de computer de foto's zien. En ja. ik was binnen nou ja, twee uur om, Ik had zijn vriendin gesproken. En toen dacht ik, nou, dan ga ik maar een reis uh, boeken. Ik heb wel geld op mijn giro staan of op mijn bankrekening. Ja. En toen hebben we dat heel goed georganiseerd. Bij vrienden en kennissen allemaal knuffels gevraagd. Niet knuffels uh, zoentjes, maar uh, knuffels om mee te spelen voor de kinderen. Ja, ja. Dus met twee uh, Je dacht, als grote ik... kofferschool met tweedehands schoon. Speelgoed daar naartoe afgereisd. Nou, dat was super. Je ja. dacht, als ik met de kerst uh, naar het Moeder Therese huis ga, dan moet ik ook wat cadeautjes voor onder de boom meenemen. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, er nou. was geen boom. Ja, ze hebben wel lichtjes opgehangen hoor. Maar uh, je moet je voorstellen dat het arm troef was. Ja. Ze hadden van de melkdoppen, dan heb je zo, als je melkdoppen maakt in de fabriek van aluminium... dan samsen ze ze uit en dan blijven die restjes van over, hè? Ja. Die restjes die overgebleven waren, hadden ze in elkaar gedraaid... en dat, dat was hun uh, versiering. Oké. Okay. Nou ja, meer dingen die, waar ze mee versierden, maar... Ja, ja, ja. Daar zijn ze, zijn ze heel creatief in, hè? Ja, Ziet armoede ook... maakt creatief. Ja, dat zie je ook en als je... Nou ja, ik wil niet uh, heel uh, belerend doen. Geleerd dat mensen die niks hebben nog veel vriendelijker voor elkaar zijn dan mensen die veel hebben. Ja, ja want we. Ik, ik kan nou ja, ook, we kwamen kan... naar kerktijd bijvoorbeeld op zondag. Ik heb ja. vier zondagen daar gemaakt. Mensen snoepjes uitdelen aan de mens. En ik dacht, nou, die man die zo in een hoekje gedoken zit... en met zijn handen niks doet... die krijgt vast geen snoepje. Ja hoor, dat andere mensen... van het moeder Theresehuis... Dus zeg maar de patiënten of de cliënten daar... Nee. die pakten een snoepje uit... en stopten het in de mond van die man. En er was ook iemand die nu kon drinken. Dus er werd de... werkelijk de hete melk naar binnen gegoten. Toen dacht ik, nou... Dat vind ik niet zo geweldig. Dat wordt verslikken. Dus ik uh, met die meneer hij heet de Surrender. Hij uh, heette Surrender. Ben ik naar de markt getogen. Ik zei, geef mij maar babybekertjes met zo'n tuit. Weet je wel, zo'n tuimelbekertje. Ja, ja. Ah ja, elke keer verzonnen we wat. Ja, en, en nou, nog één ding bijvoorbeeld. Maar dan hou ik erover op. Anders is het ja. net of ik een boek wil schrijven. Nou ja, dat, Er kwam dat een Amerikaanse jongen. Ja. En die zei... Er moeten helmpjes komen voor die kinderen. Ik denk, rek, joh, dat is helemaal slim. Ik ken mensen van de Meteo-school. En toen heeft hij helmpjes gekocht voor de kinderen die uh, epilepsie hadden. Dat als ze vielen, dat ze niet elke keer uh, wonden aan hun hoofd hadden. Maar dus ik heb er letterlijk en figuurlijk de, de, de nadigheid meegemaakt van de armoede. Want ze ja. aten eten van het... Uh, de restjes van hotels. Ik had daar dus mijn eigen meegebrachte boterhammetjes van een guesthouse. Ik ben niet ziek geworden. Ik heb dat echt vijf weken en drie dagen volgehouden. En dan nee. denk ik, nou, ik had geen mooiere vakantie kunnen hebben. En ik ben nou aan het sparen om zeg maar in 2013 of 2014 weer terug te gaan wat er van de mensen geworden is. Wat een prachtig verhaal, Maya. Jouw, uh, vind je dat echt jouw... prachtig? Ja, nou, ja ik, ik, ik, ik, ik vind dat uh, mooi. Ik moet mijn achternaam haast zeggen van sponsor mij, Maaie Maarleveld. Ik zorg dat je geld goed besteed is en ik stuur er ons Maar Je bent nog mijn steeds betrokken. Mijn achternaam niet uh, genoemd hadden willen hebben, maar vooruit. Oké, okay, want, want <laughs> je bent nog steeds betrokken bij dat moeder Teresa huis. Nou, via via hoor ik dingen. Er okay. is ook een, een website, hoop ik, maar dat weet ik nog niet, ja. Ja, nou ja, echt prachtig. Ik vind, dat, ik vind oh ja, het mooi. En, ja? en de, was in die tijd was er ook een watertekort. Ook al is het dus winter. Ja. Daar, daar uh, kwamen dus uh, auto's. Zeg maar tankauto's van de melk hebben wij in Nederland. Maar daar hadden tankauto's voor water. En er was een grote opslag voor water. Ja. Maar toen dacht ik, nou, als ik jarig ben, dan verzamel ik mijn geld zo. En er is dus een waterput gegraven. Dus dat okay. wil ik graag zien. Dus dat heb je ook nog weer als verjaardagscadeau gegeven? Cadeaus ja, te over. Ja, ik denk, ja, ik heb toch alles wat ik hebben wil. Ja. Een kind, nou, die man niet meer, maar gezondheid en ja. een baan... wat ja. wil je nog meer? Ja, dus genoeg om uit te delen. Nou, prachtig. En ik heet trouwens Maartje van mijn doopnaam. Oh, Oké, okay. nou, dat is wel mooi. Maartje in gesprek met Maarten. Het was een, ja. een, een, een genoegen Maya. Nou, dank je. Ik heb het En uh, ik luister nog even naar het volgende verhaal. Nou, moet, van de volgende We hebben een doen. prachtig programma hebben jullie. Goed zo. Ik geniet ervan. Dank je wel, Maya. Goeienacht. Dag. Dag. Goedenacht ook. Ja. Yes. Ja, heb jij nou ook zo'n zo mooie kerstverhaal... en wil je dat delen hier op Radio 1, dan kan dat. Um, 0800-1121. En we hebben alweer een nieuwe beller aan de lijn. Goedenacht. Hallo? Ja. Met oh, Maarten. Ik, denk, ik ben gelijk ik rechtstreeks. Ook zelf de radio. Ik ben tegen een uitstelling. Dat weet ik niet. Ja. Oh. Uh, ja, nou, uh, het verhaal gaat. Uh, drie jaar geleden met mijn toenmalige vriendin. Toen, toen gingen wij dus kerstvieren. Uh, ja. Toen hoorde ik dus een paar dagen ervoor de op de radio. over de Poetselbank in Nederland. En die vroegen dus steun aan mensen om speelgoed te doneren voor kinderen die het minder hebben. Ja. Mensen die het minder hebben. En toen hadden wij dus van ja, we zaten bij elkaar van ja, we moeten elkaar nog geven. Ik ja, eigenlijk hebben we alles nou, ik heb niks nodig en dit en dat. En toen kwamen we dus op het idee van die uitzending. Van weet je wat we gaan doen als we nou het geld dat we elkaar willen geven, als we dat in de pot houden. Ja. En dan gaan we gewoon naar een soort van ja, dat, ik ga geen naam noemen, het is een soort Waarhuis. En dan kan je voor weinig geld heel veel stilte kopen. Mm -hmm. En toen hebben we gewoon heel veel kinderspeelgoed gekocht. Van stiften tot kleurboeken, tot, tot poppen, tot auto's. Uh, voor stilgoed, weet ik veel wat allemaal. En dat hebben we allemaal gekocht. En het waren vier tassen volgegaan. En die hebben we naar het gebracht... in een doos gestopt op opgestuurd naar een voedselbank. En ja. ik heb nog nooit zo'n gelukzalige kerst gehad, geloof ik. Oké. Okay. Dat was echt een heel fijn, heel fijn voor je, je, je, je, denkt, je denkt... Sorry? Geven maakt gelukkig. Blijkt ook uit jouw ja, dat, dat had ik op dat moment wel. Je dacht op een gegeven moment, ik zat bij de kerst, weet je wel. We hadden dan wel een cadeautje toch voor elkaar gekocht. toen al uiteindelijk, toch wel. Ja. Maar wel met, met van, die, van die kleine blije bekjes onder de boom... dat ze toch een cadeautje kregen, weet je wel. Ja, ja, ja schitterend. Dat, uh, dat was mijn kerstverhaal van drie jaar geleden. Kijk eens aan. Meer van dat. Dank je wel voor het delen. Graag gedaan. Oké, okay, voor we naar meer verhalen gaan... eerst eventjes uh, Rosie Thomas aan het woord. Why can't it be Christmas time all year? Ja, why can it be Christmas time all year? Zingt Rosie Thomas. Ja, dat gevoel uh, kan je soms hebben. Ja, misschien heb je dat ook wel helemaal niet. denk je van, uh, oh nee, wordt het alweer kerst? Ik heb er dit jaar wel zin in, moet ik zeggen. Ik uh, ben ook al helemaal in de stemming met een kerstboompje hier in de, in de studio. En, uh, en met de kerstverhalen kan je wachten. Kom maar op. Wie er wat lijn? Oleg Wouters. Oleg, zeg het maar. Hé, hey, waarom krijg ik een echo? Want ik heb mijn radio uitstaan. Oh, dat weet ik niet. Ik heb mijn radio aan, <laughs> maar niet... Ja, uh... <laughs> maar daarom heb ik hem uitstaan. Precies. Nee, heel goed. Ik denk dat we het er moeten doen. Ik zal heel even naar mijn knopjes kijken. Oké. Okay. Vertel intussen vast, uh, Oleg, jij hebt ook een kerstverhaal. Ja, nou, het gaat... Ik, ik ben zelf dakloos geweest een tijd, hè. Oh, kijk eens aan. Dat is al dertien jaar geleden overigens, gelukkig. Ja. Maar nog steeds heb ik veel contact met die zien en... Ik, ja. ik woon in een buurt in Utrecht waar er nogal wat opvangcentra zitten. Ja. En uh, ik blijf die even gewoon maar horen, maar ik kan er wel tegen. Goed zo. Uh, in ieder geval, soms kom ik dus in, in deze tijd en dan zitten de opvangcentra vaak nogal vol. Ja. En dan kom je de meest merkwaardige mensen tegen. Ja. Zo trof ik, uh, dat is alweer een paar jaar geleden... in deze tijd van het jaar met dezelfde temperaturen... een kennis van mij aan die je kende uit een opvangcentrum. Ja. En ik had dus alweer weer een huis. En die liep in een heel dun overhemdje met korte mouwen... Over de, Amsterdamse, over de Amsterdamse straatweg hier in Utrecht. Ja. En hij zag blauw. En toen dacht je, dat gaat niet goed dat gaat niet goed dus ik had ik was zo ik was zelf op de fiets maar ik had nog een buskaart in mijn achterzak ja. en uh, ik zeg en als je nou niet maakt dat je zo snel mogelijk bij mij naar mijn huis toe komt nee. hij vroeg aan mij of die bij hij zei ik vraag het nooit oleg het is een trotse jongen hè? ja. ja. Die mensen ontwikkelen ook een bepaald soort van trots. Jij ja, weet er alles van, je was er ooit een van. Dat, ja, ik herken dat heel goed. Ja. Maar ik zag dat het niet goed ging. Ja. En, uh, dus we waren, het was helemaal goed gepland. Dat liep, zo, dat liep precies zoals het lopen moest. Ja. Dus toen heb ik. Uh, hij kwam met de bus hier en ik kwam op de fiets en we waren tegelijkertijd hier. Ja. En uh, toen ik had nog hete soep staan. Of tenminste, okay. de soep heet gemaakt. Ja. Heb ik, er, ik heb hem op de bank gelegd hier, dek over hem heen. Heerlijk. Hete soep erin gegoten. Mm. Even naar zijn borst geluisterd. Ja. En ja, hoor. Hij had longontsteking. Ach, ook ja, dat. Hij nog. reutelde echt. Ja. Ik zeg het maar heel realistisch, hè. ja. ja. En. Uh, maar hij was ook niet verzekerd en zo. Hm. Maar ja, ik ben dan zo gek. Ik laat me niet kisten. Dus ik belde volgende ochtend. Ik heb hem eerst een nachtje uit laten rusten. Hè? Ja. Even bijkomen, hete soep erin, boterhammetje erbij. Ja. Even bijkomen. Nou, volgende ochtend om, om first thing in the morning heb ik, heb ik mijn huisarts opgebeld. Ik zeg, nou moet je luisteren, ik heb dit en dit geval hier liggen. Ja. En uh, uh, hij heeft geen verzekeringen, maar ik ben wel zelf wel heel goed verzekerd. Hm. En, maar, maar die jongen is hartstikke ziek, dus uh, kom even kijken. Ja. En, uh, ja, en, en dan, dan moet het maar op mijn ziekenfonds pasje, desnoods. Ja, en, en, en dat kan? Nou, dat is wel gelukt, ja, want hij, was, uh, hij kwam hij uh, om een uur of elf, kwam die langs. Ik zal die jongen zijn naam niet noemen, nee. maar laat ik hem maar R noemen. Uh, dan weet hij wel waar het over gaat als hij luistert. Ja. Maar, uh, nou ja, kijk, je moet er toch even een echte dokter bij halen, want ik ben geen, ik ben geen gediplomeerd arts en je weet hoe dat allemaal werkt. Ja. En uh, nou ja, hij heeft hier met de stethoscoop naar me geluisterd. Inderdaad, hij had, hij had longontsteking, maar dat wist ik al lang. Ja. En, en dezelfde dag heb ik hem nog naar het ziekenhuis gebracht. Hoe is, hoe is het nu met hem? Ja, hij zwerft nog steeds. Oké, okay. maar hij leeft. Hij logeert ergens bij een kameraad. Hij is weer terug in Utrecht. Ja. Ah, die regeltjes die zijn allemaal zo moeilijk geworden... Als je niet als je op opvang of hulp nodig hebt, dan kan je eigenlijk op dit moment nog eenmaal alleen maar terecht in de laatste plaats waar je ingeschreven hebt gestaan. Ja. En dat was bij hem Eindhoven. Oké. Okay. En dat betekent je dat terug. hij hier in Utrecht geen hulp kan vinden. Ja. ja want ik, ik weet niet of mijn beeld klopt, maar ik, in mijn beeld is het aantal. De zwervers, daklozen, de laatste vijf jaar heel erg teruggelopen. Ik zie ze niet meer zoveel. Klopt dat? Of zijn ze gewoon verdreven mm, van de plekken waar ik kom? Dat denk ik. Okay. Want ik zie het toenemen namelijk. Oké, okay. ja, dat zou je maar ook verwachten in deze... Ik ben misschien deze... wat meer op straat als jij. Ja. ja want ik maak, ik maak bijvoorbeeld ook mijn eigen daklozenkrant. Oké. Okay. Of thuisloze krant, Mijn eigen straatkrant. Zo. Omdat natuurlijk corruptie uh, in, in, in, bij, bij de officiële straatnieuws, uh, nou, dat, uh, dat, uh, dat, dat hangt me de strot uit. Ja. Ik zeg het grof, maar. Okay. dat dat kon ik echt niet meer verdragen. En het is allemaal overgenomen door Polen, Russen en Roemenen. En, en, en, gewoon... en als, ik jou, als ik bij jou die straatkrant koop, wie, wie steun ik daar dan mee? Jouzelf zelf of ook andere daklozen? Ja. Mijzelf in de ja. eerste plaats. Oh ja. Ik moet ook goed voor mezelf zorgen. Nou, zo is het. Dat mag. Eh, want ik ben, ik ben geen rijke jongen. Ik moet, het, ik moet het van 60 uur eens in de week doen. Ja. En. Ja. Uh, nou, en. en maar voor, voor de rest, als ik een hand kan uitsteken. Want ik heb, ik heb afgelopen nacht ook weer iemand in huis gehad die zomaar om drie uur s'nachts in de midden op de straat liep. Okay. En als ik, ik slaap soms wel slecht en dan, uh, dan ga ik wandelen. Ja. En uh, nou, dan kom ik die, die, die figuren tegen in dat rotweer en denk, nou ja, jij kan niet op straat blijven hoor. Ja. In dit maar, geval was het een dame. En heeft dat dan niet tot effect dat ze op een gegeven moment weten daar bij Oleg, daar kunnen we wel terecht. En als ze een plekje zoeken dat ze zelfs bij je gaan aanbellen? Dat gevaar zit er wel in. En daar ben ik ook wel eens zwaar mee op de koffie gekomen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat er met diefstal en geweld toe. Mm. Maar kijk, ik ben er toch van overtuigd... dat ons lieve Heer ons op deze aarde heeft gezet... om elkaar gelukkig te maken. En dat principe, dat geef ik niet op. Oké, okay, ondanks alles, wat je ook hebt meegemaakt. Maakt me niet uit... Mooi. Ik ben straight en ik hou van mensen. En dat is de inspiratie die Jezus ons gegeven heeft. Ja. En daar blijf ik in geloven. Ik vind het een prachtig verhaal, Oleg. Hartst, hartstikke bedankt voor het delen in deze nacht. Niets te danken. Goed zo. En een goede uitzending verder. Dat, uh, dat gaat wel lukken. Met uh, bijvoorbeeld uh, de band How to Throw a Christmas Party. Want uh, die hebben een liedje gemaakt dat heet Shelter Folks. En als ik jouw verhaal zo beluister, Oleg, dan ben jij een van die shelter folks. Een van die mensen die, ja. die een ander ja. onderdak verschaft. Ja, toch? Ja. Zo is het. Ja, goed zo. zo doe ik dat. Dan gaan we genieten van de muziek. How to Throw a Christmas ik Party. Ik ga gelijk de radio aanzetten, want goed zo. ik ben gek, op de, ik ben gek op de band. En ik ben zelf muzikus ook, hè? dus... Uh... Kijk eens aan. Hartstikke goed. Oleg, een goede nacht. Ik ga gelijk luisteren. HOO- on a planet, I could fill the ocean If I would gather all the bullets in the world I could build a mountain If I should comfort all the broken hearted, I should live forever If I give shelter to the homeless of the earth, I better build a roof from Kingston to Addis Ababa Come and become one Join the crusade against injustice. Come on and break down a heartache hotel and thank the oppressor. Moving forward, improving the planet, it's a Babylonic soda. Let's make it happen, glory to your peace on earth. It's a ride by abyss, a shelter to folks' motors. Come and become one. I'm Where is a lion art? Where is a welcoming man? Where is a Zion heart? Where is a helping hand? She better get up and stand up. For someone else is right. Where is a lion heart? Where is a welcoming man? Where is the Zion heart? Where is a helping hand? She better get up and stand up. For someone else's right, free from Babylon, from Babylon. Three Zion is a place to be Eat, Come, come, your shelter falls And set the exile free Ja, How to Throw a Christmas Party was dat met uh, Shelter Folks. Als je meer op die band wil weten, uh, gewoon de bandnaam. Howtothrowchristmasparty.nl En dan uh, zie je ook waar ze de komende tijd optreden. Een Nederlands collectief dat dus uh, uh, nieuwe kerstliedjes maakt. En uh, zich bekommert om de medemens. Tijd voor een, uh, voor een kerstverhaal. Want in deze nacht delen we met elkaar waar gebeurde kerstverhalen. Maar goed verzonnen kerstverhalen zijn ook welkom. Um, je kunt bellen 0800-1121. Maar ik heb hier een, een mooi kerstverhaal uh, voor je. Het is een, een initiatief van de Protestants, protestantse kerk Nederland. Die, die nodigt de mensen dit jaar uit voor de kerstnachtdiensten. De kerstvieringen met, uh, met kaartjes. En daaraan gekoppeld zitten kerstverhalen. En dit is er eentje van Amber Helena Rijzig. Het engel. Mevrouw Rijzig is schrijfster en dichteres. In het voorjaar van 2013 verschijnt haar debuutroman. Dus we gaan nog meer van haar horen, maar dit is haar kerstverhaal. Het heet Engel. De ijsbloemen stonden op de ramen, die van enkel glas waren. De avond daarvoor hadden ze voor het eerst die winter de kachel aangezet. Jacob liep over de houten vloer van de overloop naar de badkamer. En af en toe voelde hij hoe een splinter zich in het eelt van zijn voet vastzette... en van de vloer losschoot. Maar het was zo koud dat de pijn niet tot hem doordrong. Ze hadden een klap gehoord. Zijn vrouw Nel sliep al dagen slecht. De onrust zit weer in mijn benen, had ze gezegd. Ze vertelde het ook aan de buren, die zelden antwoord gaven. Het was haar rechterbeen dat ze nu en dan opspeelde... en haar dan de slaap te vatten. Het been wil lopen als de rest van mijn lichaam slapen wil, zei ze dan. En nu had ze in haar halfslaap een indringer zien vluchten door het raam. Haar been was net als de rest van haar lichaam, in een cocon van slaap gevangen... terwijl haar ogen en haar geest ontwaakten. vastgedrukt op het bed door een vreemde kracht... had zij het wapperen van het gordijn aangezien voor een gedaante... dat door het raam sprong. En was het niet voor een daverend geluid van brekend glas geweest... waardoor haar lichaam overeind schoot... dan had zij stellig volgehouden dat het een schim was uit haar droom. Maar ze had een klap gehoord. De buurvrouw van de overkant hing ook uit het raam. Ze had kippenvel en haar buste peilde over de rand van haar nachtjapon. Jacob had haar meerdere malen naakt door haar kamer zien lopen. En er waren dagen dat niets ertoe deed. Nu keken zij naar, niet naar elkaar, maar ze keken gezamenlijk naar beneden. Want daar lag iets op de grond. En het gaf licht. Die avond was het kerstavond en ze waren al jaren niet meer naar de kerk gegaan. Het was al erg genoeg dat zij vroeger noodgedwongen met de familie... in die bezoeken hadden moeten brengen aan het instituut. Nee, wat een rust dit jaar, vergeleken met toen. Vandaag zou een dag zijn als alle anderen. Jacob, zijn vrouw en haar onwillige rechterbeen. Misschien een kerststool, maar nee, daar zou het bij blijven. Het was een engel die daar lag, hij wist het zeker... Jacob had er nog nooit een gezien en de engel leek niet erg op de plaatjes uit de kinderbijbel, maar instinctief wist hij dat het er een was. De engel leek op een gewoon mens, alleen hij was groter, niet zozeer in lengte, maar alles aan de engel was groot. En bovendien gaf hij licht. Aan de overkant sloeg de buurvrouw met de klap de ramen dicht en sloot de gordijnen. Het licht doofde en Jacob durfde te zweren dat hij haar kon horen trillen. Nel, riep hij, we hebben bezoek. Ze zaten gezamenlijk aan de keukentafel. De engel wilde niets drinken. Ik, ik ben verdwaald, zei hij. Maar jullie... Jacob schraapte zijn keel en krabde zich eens op zijn hoofd. Jullie weten toch altijd de weg? Ach, niet alles wat ze zeggen is waar. Nel trok met haar rechterbeen. Ik voel het al weken. Het was, het was mijn been dat op de zaken vooruitliep. Ik wist dat het ging gebeuren. Ze keek de engel aan en zei... Ik ben blij dat je er bent. Hij komt voor ons, maar hij weet het zelf nog niet... Siste nel in Jacobs oor... nadat ze hem apart had genomen op de gang. Ze sloegen een arm om de engel heen. Kom, we brengen je naar huis, zeiden ze. De hele dienst bleef de engel tussen hen inzitten... en hij verschool zich onder hun jassen. Op de vraag waarom hij dat deed, zei hij... Ik hoef niet gezien te worden, om toch aanwezig te zijn. En zo was het volgens Jacob en Nel ook met de kerk. In ieder huis schuilt een kerk en ieder huis heeft een altaar. Soms is het een beeld op het dressoir, soms is het de liefde tussen een echtpaar. Soms is het minder goed aanwijsbaar, maar toch onoverkomelijk aanwezig... als je maar goed genoeg kijkt. Na de dienst namen ze afscheid van elkaar. Jacob en Nel en de engel. Toen hij hen bedankte, zei de engel... Op kerstavond komen alle huizen samen. Op kerstavond komen wij thuis in het huis van God. De gordijnen van de buurvrouw gingen niet meer open. Maar het been genas. Ja. Prachtig verhaal van Amber Helena Reisertje. Het heet Engel. En het is dus geschreven in het kader van de, de uitnodiging... van de protestantse kerk Nederland voor de kerstviering in heel Nederland. Meer informatie op um, samen naar de kerstvering.nl Careful wat you say. This time of year tends to weaken me and have a little decency in the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 and leave before the sun rises tomorrow Cause we act De nacht. De EO.